Hans de Sukkel In een dorp woonde een landheer met twee zonen Eigenlijk waren het er drie, maar de derde telde nooit mee ja, Omdat hij niet zo geleerd was als zijn broers Iedereen noemde hem dan ook Hans de Sukkel Op een dag riep de landheer zijn twee oudste zoons bij zich Zeg, de dochter van onze koning zoekt een man. Maar ze zoekt een hele knappe. Eén die zoveel weet dat hij alle ministers van de sokken kan praten. Ze houden een soort wedstrijd in welbespraaktheid. Oh, dat win ik natuurlijk. Want ik ken het hele Latijnse woordenboek van buiten. Van buiten, van voren naar achteren en van achteren weer naar voren. Ja, maar voor, weet je wel, die, ik win die wedstrijd. Want ik ken het telefoonboek helemaal op mijn hoofd. Ik weet alle namen, alle adressen en alle telefoonnummers. Toen smeerden de beide broers hun mondhoeken in met smeerolie... want zij dachten dat zij dan wat smeuierig konden praten. Van hun vader kregen ze allebei een paard... en een portemonnee met geld voor onderweg. Net toen ze afscheid van hem namen, kwam Hans de sukkel aan. Hela, waar gaan jullie naartoe? En waarom hebben jullie je zondagse pak aan? En je, je nieuwe schoenen? Wij gaan naar het hof van de koning... Heb je niet gehoord dat de prinses wil trouwen... met de slimste en leukste man van het land? Jij nee? Dat doe ik mee. Vader, geeft u mij ook een paard? Ik heb ineens reuze zin om te trouwen. <lacht> dan moet je onze sukkel horen. Hij wil meedoen. Hij denkt dat hij de prinses kan trouwen. Daar komt niks van, nee, jongen. Je kan niet eens paardrijden. Je zou je nek al breken voor je bij het paleis aankwam. Nou, als ik dan geen paard krijg, dan neem ik de bok. Die is van mij. Hij kan me best dragen. Hans, wij gaan vast. Veel succes, jongen, en doe maar goed je best. Dag, Hans. Misschien mag je als troostprijs... ...wel met de kamermeisje van de prinses trouwen. De twee broers galoppeerden weg. Maar toen zij na een paar uur even wilden uitblazen... ...haalde Hans de sukkel hen in. Kijk eens wat ik op de weg gevonden heb. Een dode kraai. Dat is nou net weer iets voor jou, sukkel. Wat moet je daar nu mee? Oh, wacht maar af. Die ga ik aan de prinses cadeau geven... De broers slachten hem uit en reden weer verder. Na een poosje haalde Hans hem weer in en riep... Daar ben ik weer. Nou, jullie zijn ook niet erg opgeschoten. Mijn bokje doet het toch maar best. Hij haalt jullie steeds in. Zeg Hans, wat heb je in je broekzak gepropt? Hij puilt helemaal uit. Oh, kijk. Ik eh, heb een mooie klomp gevonden. Een klomp? Maar die soms ook aan de prinses geven. Precies. Je hebt het geraden. Dat hadden jullie niet gedacht, hè? Zulke mooie cadeaus hebben jullie niet bij je. De broer zuchtte maar eens, want wat moet je nu met zo'n halve garen beginnen? En ze reden weer verder. De derde keer dat Hans hen inhaalde, lachte hij heel blij. Nou heb ik wel zoiets bijzonders gevonden. Ik heb mijn zakken er vol van. Oh, wat zal de prinses blij zijn? Nou, jij bent werkelijk niet goed, Snik. Oh, wat zal de prinses blij zijn? Man, dat is gewoon morgen uit de sloot. Wachten jullie maar af, broertjes. Jullie zullen nog eens wat beleven. Intussen waren zij bij het paleis aangekomen. Er waren nog veel meer vrijers voor de prinses... ...en ze kregen allemaal een volgnummer. Maar de een na de ander werd weggestuurd. Want als ze voor de prinses stonden... ...wisten ze ineens niets meer te zeggen. Eindelijk was de broer... ...die het hele Latijnse woordenboek uit zijn hoofd kende aan de beurt. Wel, jongeman. Ik hoop dat jij eindelijk eens iets leuks kunt vertellen. Want tot nu toe had ik hier alleen maar sukkels. En duidelijk praten, alsjeblieft. Want daar in de hoek zitten drie klerken van mijn vader en die schrijven alles op. Ik, eh, uh, ik, uh, ik, eh, uh, moet uh, een beetje vergeten. Het is ook zo warm. Moeten uh... we dat noteren? Oh, hoog, hoog, dat, nee, uh, uh, nee hoor, laat maar, niet belangrijk. Jonge man, die warmte komt van het fornuis. Mijn vader braat jonge haantjes vandaag. Oh, jonge haantjes, eh, uh, uh. hmm? Ja, over jonge haantjes stond niets in het Latijns woordenboek. En de oudste broer stond dan ook met de mond vol tanden. Alweer een waardeloze jongen. Oh, vooruit, weg ermee. Wie volgt? Toen kwam de tweede broer binnen. Zuchtend en puffend van de warmte en van de zenuwen. Prinses. <laughs> wow. Wat is hier warm? Dat komt er mijn vader vandaag jonge haantjes braadt. Zeg, kun je ook nog wat anders dan zuchten, puffen en blazen? Het is niet zo warm. Ik, ik kan er eens niet meer nadenken. Moeten we dat opschrijven? Oh, oh, nee, nee, laat maar. Ik zie het al. Weer waardeloos. Opgehoopt, Mars. Ik kan die lumbels niet meer zien. Is er dan niet eentje bij die me zo'n leuk antwoord kan geven? En niet alleen maar. Pff, eh. Daar kwam Hans de Sukkel aan. Ja hoor, prinses. Ik wel. Maar mijn broers hebben gelijk. Het is hier echt uh, smoorheet. Zeker, maar ik braad ook jonge haantjes vandaag. Oh lekker. Mag ik mee eten? Ik, uh, ik heb een kraai voor u meegebracht. En als die mee mag braden, dan hebben we vast genoeg voor ons tweeën. Met alle plezier. Ik heb alleen geen extra pannetje om te braden. Hé, hey, komt dat even goed uit. Hier heb ik nog een prachtige braadpan. En hij haalde de klomp uit zijn zak en legde de dode kraai erin. <laughs> Met jou kan ik tenminste lachen. Hij heeft soms ook nog soep meegebracht. Hier, hier is mijn soep. Oh, dat wordt schrikkerlijn en smullen. En hij liet een modder uit zijn broekzak op de grond lopen. De klerken sprongen overeind. Ho, ho, Gert. Ho, ho Gert. Dit, ga, ja, dit gaat te ver. Oh, dit ja. kunnen we niet. Uh... opschrijven, nee. Oh, oh er waarachtig wel. Ik heb eindelijk een man gevonden die me bevalt. En dat schrijven jullie bliksem snel op. Vooruit. Nee, Heus. Hoogheid, dat kan niet. Wat moet u nou met... Ja, met zo'n man. Van, van, van, het is een uh, sukkel. En nog vies. Vies, ba. Trouwens, u liever... Wat zeggen jullie ja. daar? Ben ik een sukkel? Huh? Ik zal jullie eens laten zien wie hier de sukkels zijn. En hij haalde de rest van de modder uit zijn zak... en gooide het de verwaande klerken in hun gezicht. <tie> Jou wil ik trouwen, want ik heb er geen tijden zo gelachen. En zij trouwden en hadden hun hele leven plezier met elkaar.